We gaan in deze aflevering terug naar het programma De Radiovereniging... waarin de geschiedenis en de toekomst van het medium belicht werden. OVT, het VPRO-radioprogramma op de zondag van 10 tot 12, jubileert en wordt 20 jaar. We werpen een blik in het metroverleden. We gaan terug naar kinderprogramma's van Beléer en we beginnen met 13 oktober. De datum van vandaag door de radiojaren heen. Het eerste dat ik heb weten te achterhalen bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... is een fragment over klokken die uit handen van de Duitse bezetters gered zijn. Onder meer door ze te laten zinken in het IJsselmeer. Het is 13 oktober 1945. Luisteraars, we zijn hier op het ogenblik in het oude dok in Amsterdam... De klokslagen die u zojuist hoorde. We zijn afkomstig van de oude kerkklok van het dorp Monster. bij Naaldwijk in het Westland. En we zijn hier in een waar klokkenparadijs. Niet minder dan 255 klokken van Nederlandse torens zijn hier op Tochnik opgeslagen. in een van de opslagruimten. Het zijn bijzondere klokken. Het waren Nederlandse klokken. die het lot van anderen. ...klokken in Nederland moesten delen toen de Duitsers hebben verordend... ...dat de Nederlandse kerkklokken moesten worden vergoten tot kanonnen in Duitsland. Maar deze klokken die nu hier weer terug zijn, zijn niet uit Duitsland gekomen... ...maar zijn op een andere wijze toch aan hun oorspronkelijke opzet... ...de boze opzet van een vijand, om te wel te verstaan, ontkomen. En hierover zal de heer Echterdinkel niet van kunnen vertellen. Dan nou nu, meneer, deze klokken... ...die zijn oorspronkelijk dan, zoals u zegt, door de Duitsers gevorderd... ...en zijn toen ingeladen in een schip... Hoofdzakelijk komen deze klok uit de westelijke provincies... en wel uit Zeeland, Zuid-Holland en ook gedeeltelijk uit Noord-Holland. En toen die schipper opdracht kreeg om zijn schip met lading... 255 stuks naar Duitsland te brengen... ging hij over het IJsselmeer. En op het IJsselmeer gekomen bij het eiland Urk... liet hij zijn schip zakken. Nadat het schip gezonken was... heeft hij zichzelf een goed heenkomen gezocht... is met zijn knecht ondergedoken... en na de bevrijding, dat is dus twee jaar later... want dit gebeurde in 1943... ...heeft hij zich gemeld bij de autoriteiten, namelijk bij Militair Gezag... ...en heeft daar aangewezen waar hij bij het Eiland Turk zijn boot met die klokken... ...die kostbare lading althans, dan heeft laten zakken. Dat was een zeer goede patriot. Dat die is per... zeer zeker geweest. Zeer het is jammer zeker. dat ik zijn naam niet weet, anders zou ik die hier met ere noemen. Nee, het is heel jammer dat ik het u ook niet kan zeggen. Het spijt me geweldig. Het is natuurlijk vanzelf na te gaan dat die man zich heeft gemeld. Vanzelf, maar hier het resultaat staat nu voor ons. De dat klokken is... zijn hier weer gekomen. Dat is duidelijk zichtbaar en zoals we het ook al juist hebben gehoord... Dan bevinden zich, dat kan ik nog even bij uh, vertellen, in Groningen nog ongeveer een 300 klokken. Die zouden oorspronkelijk ook weggevoerd worden, maar door een plotseling gebrek, een defect aan de kraan, konden die niet meer ingeladen worden. Wonderlijk en... die defecten toen. Ja, dat was zeker wonderlijk. Uh, konden die niet meer ingeladen worden en zijn op, uh, dan ook nooit meer weggekomen. Die hebben we dus ook nog behouden. Voort zijn dan ongeveer nog een 800 klokken in Hamburg ontdekt. Welke ook allemaal weer hier nogal op terug zullen komen. Prachtig, dus we krijgen de, meeste, de allermeeste klokken weer. Er is een gedeelte versmolten, helaas. Nou, nee, maar nee. de oudste toch vermoedelijk niet. Nee, de alleroudste en de mooiste ook, die zijn hier gebleven, zeg. Ja, wat precies, dat weten we nog niet, omdat wij daar nog geen opgave van hebben. En wat u hier nog zo ziet gebeuren met al deze geheimzinnige instrumenten, dat kan ingenieur van den Heuven u precies over inlichten. Misschien wilt u dat doen, meneer Van Heuven. Ja, wij, van welke dienst is u, als ik u beginnen mag te vragen? Wij zijn hier van de technisch-fysische dienst in Delft. Dat is, wil zeggen, wij zijn de akoestische afdeling daarvan. En wij doen in opdracht van de Rijksinspectie kunstbescherming hier metingen aan de klank van deze klokken. Dat dient voor een documentatie, welke in opdracht van die genoemde inspectie moet plaatsvinden. En waarvoor dan. ...nu al die klokken bij elkaar staan, een unieke gelegenheid is, dus, want anders moeten we daarvoor in een duizend kerktorens klimmen. Wij leggen dus van iedere klok vast de klank. En u kent de klank van een klok, wanneer we die aanslaan. Dat is niet een zuivere toon, zoals we die nog meer kennen van een piano, nee. maar dat is, om zo te zeggen, een heel akkoord. Ja, dus en, als het spectrum en licht, hè? Ja, zoiets. De mooie klokken, wat we dan mooie klokken noemen... ...dat zijn mooie akkoorden met mooi harmonisch klinkende samen, samenstellende ja. tonen. En lelijke klokken zijn klokken met lelijke, valse tonen in het akkoord. Wat is veel veel van het water geleden. Dat valt wel mee. Uh, brons is uiteraard niet zozeer aan corrosie onderhevig als ijzer. Het is dan ook zo dat de teruggevonden klokken uh, zijn... Niet gecorrodeerd, weinig gecorrodeerd, maar wel hebben de klepels en de klepelophangingen veel te lijden gehad. Maar dat is natuurlijk makkelijk genoeg te repareren. Ja. Maar het geluid heeft niet al te zeer geleden? Denk nee, ik. het geluid die, dat valt heel erg mee. Wel zijn er ook beschadigingen aan de klokken, kronen. Dat zijn die bovenste ja. kroonvormige handplaten eigenlijk zouden ja. zeggen, waarmee die klokken gehanteerd en opgehangen worden. Die zijn ook ontstaan door het op elkaar stapelen van de klokken. Maar de reparaties aan kronen zijn ook zeer goed uit te voeren. Zijn er nog beroemde klokken bij? Behalve dan de reeds eerder genoemde klokken van Hemoni. De gebroeders Hemoni. Er zijn er hier een stuk of zes, A8 van. Zijn er nog meerdere oude klokken zoals van Burgerhuis, van den gein te noemen... ...als klokken van historische waarde. En verder zijn er ook moderne klokken van meer moderne gieters. De Engelse gieterij Taylor ja, die de... heeft ook heel wat gegoten. zijn ook zeer goede klokken bij. De gieterijen van Bergen en in eile Rikstel, Fritsen heet hij. Ja. Ze hebben ook klokken geleverd. En van al die gieterijen zijn hier ook exemplaren te noemen bij deze voorraad. Zijn er ook karajons bij, of niet? Er zijn karajons bij. Het karajon van Sirik C. staat hier. Van Goes. Van verder is nog van, uh, uh, van Den Helder te noemen. En niet te vergeten het karajon van Den Briel. Is hier ook aanwezig. Juist. Op al deze klokken zien we ook namen, luisteraars, van de plaatsen waar ze vandaan komen. We zagen Monster, heb ik straks al genoemd. Die hokklok hebt u ook gehoord. Bruinisse, Aardswoud, Lambert Schaag. Wassenaar, Schagen enzovoort enzovoort. Kolhorn zie ik hier nog vlak bij de Bieringenmeer, Woghnem, heel wat uit de kop van Noord-Holland. Gelukkig zijn die de Duitsers niet in handen gevallen. En nu gaan die klokken natuurlijk straks weer naar de rechtmatige eigenaars terug. Ja, de bedoeling is om dat zo gauw mogelijk te doen geschieden als de noodzakelijke herstellingen zijn verricht en wanneer de Rijksinspectie Kunstbescherming dat dan dat staat allemaal berust, dat onder de Rijksinspectie Kunstbescherming. Zijn er ook nog zo lelijke klokken bij dat ze misschien overgegoten zouden moeten worden? Die kans bestaat, maar dat zal natuurlijk uiteraard niet zonder overleg met ook de eigenaars plaatsvinden. Nee, Daar kunt u niet aan doen, <laughs> nee. dat begrijp ik wel. Luisteraars, we nemen dan weer afscheid van onze klokken. Maar ik moet u nog één aardige bijzonderheid vertellen. Als strandvonder had namelijk de burgemeester van Urk recht op de 255 klokken. Of hij veel of weinig moeite heeft gedaan om ze op zijn eiland te installeren weten we niet, maar Gelukte stem in ieder geval niet getuigen het feit dat al deze klokken hier reeds in Amsterdam aanwezig zijn. Ja, 255 klokken in Urk, dat lijkt me ook wat veel voor een uh, oppervlakte van ruim 11,5 vierkante meter. U hoorde van Radio Herreisend Nederland de berichtgeving over de klokkenkwestie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland en België een grote klokkenroof plaats. Honderden klokken werden door de Duitsers opgeëist en omgesmolten. En uit dit fragment blijkt dat er ook een heleboel van die smeltondergang, gered zijn. We reizen verder in de tijd en komen op 13 oktober 1946 terecht... toen Prins Bernhard voor zendgemachtigde PCJ de Luisteraars toesprak. De geschiedenis van de Nederlandse Omroep voor het Buitenland... begint in 1927 met uitzendingen naar Nederlands-Indië... door de korte golfzender PCJ Philips Laboratoria in Eindhoven. Op 13 oktober 1946 bestaat Radio Nederland Wereldomroep... Precies één jaar. Tijd voor een spreker van koninklijke allure. Land en rijksgenoten over de gehele wereld. Een jaar lang nu heeft onze Nederlandse wereldomroep, de PCJ, uitzendingen voor u verzorgd. Een jaar is niet veel in de mensenleven en nog veel minder in de wereldgeschiedenis. Maar voor ons Nederlanders heeft het afgelopen jaar heel wat betekend. Daarom voldoe ik ganen aan het tot mij gerichte verzoek... ...bij deze gelegenheid enkele woorden tot u te zeggen. De wereldomroep legt iedere dag een band tussen alle Nederlanders... ...waar zij zich ook mogen bevinden. Ook zij die ver van huis zijn... ...ook zij die vaak als ze dat jaren niet meer in het vaderland hebben vertoefd... ...zijn de oude, vertrouwde omgeving nog niet vergeten. Velen zullen er behoefte aan hebben... de stem uit het vaderland geregeld te horen. Wat dit voor hen betekenen moet... hebben we zelf onlangs hieronder vonden... toen wij voor het eerst, 17 fatalen 6 maart 1942... weer direct Batavia via de radio tot ons hoorden spreken. De radio is een machtig middel. Niet alleen tot verstrooiing en ontwikkeling... maar ook tot het aankweken van onderlinge waardering en onderling begrip. Zij doet ons elkaars zorgen beter verstaan. Zij leert ons ook elkaars bedoelingen beter begrijpen. Zij kweekt saamhorigheid in een beste zin des woords. Dit is althans het streven van PCJ, de Nederlandse wereldomroep. Zijn doel is, u, land- en rijksgenoten in Indonesië het tastbare bewijs te leveren... dat wij in Nederland ons met u één gevoelen. Gelijk wij aan u dachten... tijdens uw manmoedige strijd tegen de Japanse barbaren... gelijk wij met u geleden hebben... tijdens uw afschuwelijk verblijf in de gevangenissen... en concentratiekampen van een vijand... zo leven wij ook thans met u mede... in uw moeilijkheden van vandaag... en uw gestagen arbeid... Voor de heropbouw en van de ontwikkeling van dat prachtig rijk in Insulinde. We bidden God dat Hij, den staatslieden, van welke kleur of politieke overtuiging ook, wier taak het in een komende tijd zijn zal, de hangende problemen tot een oplossing te brengen, de onmisbare wijsheid, het inzicht, maar vooral ook de liefde mogen geven. ...om deze moeilijke, maar schone opdracht te volvoeren... ...tot heil van Indonesië en van het Nederlandse gemene best. Dan eerst zal Nederland zijn plichten... ...jegens zichzelf, jegens de wereld... ...en jegens 70 miljoen rijksgenoten ten volle hebben vervuld. Maar niet minder nauw voelen wij ons verbonden met alle... ...die in Suriname of op de Nederlandse Antillen leven en werken... Ook tot hen wil Nederland zich via PCJ iedere dag opnieuw richten, tot nu toe nog met alle andere Nederlanders tezamen, doch naar gehoopt wordt spoedig in een gehele aparte uitzending voor de West. Daaruit mogen u daar op het andere halfrond blijken hoezeer wij op een geregeld contact met u prijs stellen. Ik heb mij er enige jaren geleden met eigen ogen van overtuigd hoe de gehele West zich ten volle gaf ten behoeve van de oorlogvoering van het Koninkrijk. Ik ben er zeker van dat gij de vreedzame strijd voor de culturele en geestelijke verheffing van uw gebiedsdelen met evenveel kracht en energie voeren zult. Land en rijksgenoten. Als PCJ, PCJ alleen gehoord werd in de overzeese delen des Rijks, dan reeds zouden we verheugd moeten zijn over het bezit van zulke middel tot contact. Maar er is meer dan dat alleen. Zoals het Koninkrijk der Nederlanden meer is dan vakjes van een bepaalde kleur op de wereldkaart. Overal waar onze schepen de oceanen bevaren, overal waar landgenoten in Vreemde Staten, steden, dorpen of gehuchten wonen, daar zijn stukjes Nederland over de gehele wereld verspreid. Onze mannen van de koninklijke marine en van de kopvaardij, die in vijf lange oorlogsjaren ons schatbare diensten bewezen aan de vaderlandse zaak en thans weer op de zeeën varen voor ons vredeswerk. Onze soldaten, die ver van huis thans hun door de natie en door de historie opgelegde taak vervullen. Al die andere landgenoten, die op vrijwel alle punten van de aardbol hun werk verrichten. ...en iets van Nederland daarheen hebben uitgedragen. Zij allen hebben er recht op te weten... ...dat het vaderland hen niet vergeet. Dat wij de banden met hen niet wensen te verliezen... ...doch deze in tegendeel zo nauw mogelijk willen aanhalen. Mogen de wereldomroep daartoe naar zijn beste krachten bijdragen. Opdat deze band, dit gevoel van saamhorigheid... ...ons tot steun zij bij onze arbeid voor de komende jaren... Opdat ons rijk niet achterblijven in een vreedzame wetloop der volkeren... naar nieuwe geestelijke rijkdommen en nieuwe stoffelijke welvaart. Opdat wij ons bovenal trotser dan ooit mogen voelen... Nederlanders te zijn onder de leiding van onze geliefde koningin. Land en rijksgenoten waar ook ter wereld... mede namens mijn vrouw en onze kinderen... wens ik u van harte het allerbeste. Dat was Prins Bernhard op 13 oktober 1946... bij het eenjarig bestaan van Radio Nederland Wereldomroep. 66 jaar later heeft de Wereldomroep... een budgetverlaging van 70 opgelegd gekregen. Het kabinet wil dat de Wereldomroep zich uitsluitend nog richt... Op het bieden van betrouwbare en onafhankelijke informatie aan mensen in landen zonder vrije pers... de informatievoorziening aan Nederlanders in het buitenland wordt volledig geschrapt. De Nederlandse radio-uitzendingen zijn in mei van dit jaar gestopt. De Indonesische uitzendingen stopten begin juli. En de zendstations op Bonaire en Madagaskar worden gesloten. De Wereldomroep wordt vanaf 1 januari 2013 niet langer gefinancierd door OCW... maar door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Thank you. Nummer drie verkocht aan dames ondergoed dat heet lingerie. Jij werkte op de tweede, je verkocht Chopin en Bach. En ik vergiste mij zo in je muzikale lach. als een lift liet jij. Schacht van het verdriet. Ik moest gaan tot op de bodem, want de knopjes werkten niet. Maar ik had een schroeven draaien, oh, ik wist dat ik het kon. Ik repareerde het defect en ik ging naar de zon. Jij vroeg mij of ik zingen kon, ik zei volmondig ja. Je zei we gaan een plaatje maken, dat wordt platina. Maar oh wat viel dat tegen toen die avond na het werk. Het lied van de werkende vrouw. En wij vonden het hier heel erg mooi. Met wij bedoel ik Anne Bakema, de technicus en ik. Rijke Boon was dat. Maar we moeten door. Want we reizen verder in de tijd. En dan komen wij terecht op 13 oktober 1961. Bij een aflevering van Zorg om de mens. En dit keer over de vraag wat wij van ons huwelijk maken. En wat de rol van de werkende vrouw daarin is. We zijn weer bij elkaar luisteraars voor een gesprek in de serie. Wat maken wij van ons huwelijk? We hebben als thema voor deze weken gekozen het thema van de werkende gehuurde vrouw. We hebben vandaag bij ons gewone team een extra gast, mevrouw Seilstra van Lochem, die secretaresse is van de Vereniging tot Steun. De Vereniging tot Steun is een voogdijvereniging, waar zij dus secretaresse van is. Zij is dus een werkende vrouw, terwijl zij bovendien ook lessen geeft in kinderrecht. Ik stel voor dat mevrouw Molhuizen aan mevrouw Seilstra enkele vragen stelt om het gesprek op gang te brengen. Mevrouw Molhuizen. Ja, mevrouw Zijstra, Ik zou u graag enkele erg persoonlijke vragen willen stellen. Er zijn dus verschillende redenen waarom een vrouw buitenshuis gaat werken. Uit noodzaak, omdat de echtgenoot afwezig is... of niet in staat om voor zijn gezin te zorgen. Of uit behoefte om de maatschappij te dienen... en het nijpend gebrek aan arbeidskrachten te helpen bestrijden. Mag ik vragen wat uw overwegingen zijn geweest... om buiten de deur te gaan werken? Ja, Naast de noodzaak die er voor mij bestaat... is er ook bepaald sprake van een levensbehoefte. Ik vind de aanraking met de buitenwereld erg belangrijk. En bovendien ben ik dus door mijn opleiding in staat... om een functie eh, te bekleden... die mij in dit opzicht ook alle bevrediging brengt. Bovendien ben ik dus voor de kinderen, vader en moeder tegelijk... waardoor ook juist die aanraking met de buitenwereld wel heel belangrijk is. Dus... U zou het ook als het economisch niet noodzakelijk was geweest zijn gaan werken? Ja, ik ben zeker. Het zou zeker van plan zijn om dat ook in die omstandigheden te doen. U hebt drie kinderen, hè? Hoe oud zijn die? Uh, mijn kinderen zijn 13 en 14, dat zijn twee meisjes, en een jongen van 16. Hebt u aan uw kinderen, toen ze u vroegen waarom u buitenshuis werkt... en in staat waren daar iets van te begrijpen, uitgelegd wat uw beweegredenen zijn geweest? Ja, dat is wel geleidelijk gegaan. Toen ze nog klein waren, heb ik hun iets verteld over de noodzaak om te gaan werken. Maar nu merken ze ook wel iets van de andere kanten... die de betrekking van de moeder kan meebrengen. Maar dat was natuurlijk toch alleen mogelijk... als je kinderen goed verzorgd hebt kunnen achterlaten thuis? In dit opzicht ben ik erg bevoorrecht geweest. Tien jaar lang heb ik iemand in huis gehad die mij, als het nodig was, helemaal kon vervangen. En die het ook mogelijk maakte dat ik weer paste in mijn gezinsleven... zodra ik thuis was. Maar hebt u nou in die jaren nooit eens het gevoel gehad... dat die hulp u verdrong in de liefde van de kinderen? We hebben bijzonder goed samengewerkt. En ik wil graag zeggen dat daardoor de kinderen... ons ook nooit tegen elkaar hebben uitgespeeld... wat je natuurlijk zou kunnen verwachten dat zou kunnen gebeuren... Bovendien heb ik ook altijd geprobeerd om een deel van de opvoeding <coughs> zelf in de hand te houden. Zo zijn bij ons de maaltijden heel belangrijke momenten iedere dag. Jarenlang ook bracht ik de kinderen smorgens naar school. En alle weekends ben ik tot hun beschikking. Dat geeft me natuurlijk wel eens het gevoel dat ik niet genoeg tijd heb... om bijvoorbeeld mijn vakliteratuur bij te houden... of belangrijke vergaderingen op weekends bij te wonen... in vergelijking met mijn mannelijke collega's... Maar dit probeer ik nu maar te accepteren als een consequentie... Uh, van het feit dat ik moeder ben van een paar kinderen. Ja, daar staat u natuurlijk uh, gelijk in met uh, andere mensen... die dus intellectuele beroepen uitoefenen. Maar voor het grootste deel van de werkende vrouwen geldt dit bezwaar dus niet. Omdat die dus hun vakkennis uh, niet meer hoeven te vermeerderen. Wat vinden uw kinderen nu eigenlijk van het feit dat u werkt... Nou, ze hebben wel bezwaren tegen een moeder die werkt... en die dus een deel van hun aandacht aan anderen geeft. Ik wil wel zeggen dat ze het werk als een echte concurrent beleven... en dat ze er ook wel eens jaloers op zijn. Ik zou eigenlijk aan u willen vragen, mevrouw Molhuizen. U werkt thuis. Denkt u dat dat veel verschil maakt met een uh, werk zoals ik heb... waardoor ik dus zoveel weg ben? Ja, ik geloof het wel. Ik geloof dat het voor de kinderen bijzonder belangrijk is... om te weten dat hun moeder bereikbaar is... Een huisvrouw die druk in huis bezig is, is ook niet steeds bij de kinderen aanwezig. En ik geloof zelfs dat het erg goed is dat ze niet doorlopend met de kinderen bezig is. Maar het feit dat ze dus uh, te roepen is als het gewenst is... dat is toch wel voor een kind, geeft een veilig gevoel. Ja, dat mis ik ook wel. Dat merk ik soms ook wel. U bent natuurlijk wel eens erg moe als u thuis komt... en vol problemen over uw werk zit. Kunt u dan snel genoeg omschakelen... En voldoende aandacht aan uw kinderen geven? Ja, natuurlijk ben ik wel eens moe. Dat is dus, zowel als het gezin veel extra energie vraagt, of als het werk dat doet. Maar de afwisseling van de twee milieus, zou ik zeggen, werkt toch wel heel afleidend en uitrustend. En dat ondervind ik dagelijks. Ja, ik geloof dat u wel ervan uit moet gaan dat een goede gezondheid hier een eerste vereisten is. Of dat liever zegt dat je met een goede gezondheid alleen maar deze combinatie van werk kunt uitvoeren. Uh, wat me ook een probleem lijkt, dat is wat u met die kinderen in de schoolvakanties doet. Ik neem aan dat u zelf natuurlijk een paar weken vakantie hebt per jaar. En die dus met de kinderen ook wel doorbrengt. Maar de kinderen hebben tenslotte veel grotere vakanties. Ja, mijn eigen vakanties zijn altijd helemaal voor de kinderen. Maar meestal hebben zij langere vakanties. Maar dat is toch altijd best op te lossen. Dus u uh, organiseert min of meer voor de kinderen vakantie, genoegens. Ja. Ze gaan een beetje logeren ik, ja. en ze. U zorgt dat ze eens naar artis gaan of wat er nog meer te beleven valt. Het lijkt me veel moeilijker uh, als een kind ziek wordt, want dan bent u natuurlijk. En dan bent u nog dus met uw vrije beroep erg bevoerrecht boven vrouwen... die verplicht zijn op vaste uren buitenshuis te werken. Hoe lost u dat nu op? Ja, ziektes dat is, maakt het dikwijls wel erg moeilijk. Maar ik kan gelukkig altijd nog wel een beroep doen op familie en goede vrienden. En bovendien, zoals u ook zegt, is mijn betrekking niet altijd streng gebonden aan kantooruren, hoewel ik in beginsel de hele dag bezet ben... Maar als het nodig is, dan kan ik wel eens iets later komen... of eens iets eerder weggaan. Uh, ik heb gehoord dat de hulp die u dus tien jaar lang gehad hebt... nu gehuwd is, zodat u dus geen uh, verzorgster meer thuis voor de kinderen hebt. Hebt u nu de huishouding anders georganiseerd? Of hoe kunt u dit nu oplossen? Ja, dat was in het begin ook wel moeilijk. De kinderen zijn gelukkig nu wat groter... maar ze hebben dus zelf hun werk en allerlei andere bezigheden... En we hebben het dus zo opgelost dat iedereen een vrij kleine taak heeft in huis... die vooral niet te zwaar is... en die een beetje in overeenstemming moet zijn met hun aanleg en hun mogelijkheden. En daardoor hebben de kinderen als het ware een beetje mee verantwoordelijkheid. Mag ik hier even... Dominique van Leeuwen. Als het geoorloofd is om uh, als een man hierin mee te gaan spreken. Waarom ongetwijfeld. <laughs> niet over deze meer naar binnen gekeerde problemen... want uh, dat vond ik juist bijzonder... Goed dat dit nu eens helemaal van vrouwelijke kant werd bekeken. Maar als ik u eens een vraag mag stellen, meer naar de, naar de buitenkant. Kunt u uw kinderen ook wat betrekken in het werk dat u doet? Betekent dat ook? Ik bedoel dat u dus zegt, de hele aandacht van mijn werk, die kan ik ook binnenbrengen in mijn gezin. Mijn kinderen leven daarin mee, krijg je daar begrip voor? En dat vind ik eigenlijk een winst in de opvoeding. Ja, dat is natuurlijk bij mijn werk wel bijzonder prettig, omdat mijn werk zich dus helemaal bezighoudt met kinderen. En uh, mijn eigen kinderen, hoewel ze natuurlijk wel eens een beetje boos zijn als ik dan uh, niet ben, als ik eens uit school kom of iets dergelijks, die realiseren zich toch bijzonder goed dat zij in een heel wat betere positie zijn dan de kinderen die mijn aandacht zoveel nodig hebben. En ik geloof dat dat juist voor mij zo belangrijk is, want dat het daardoor makkelijker is om te werken en dit ook door de kinderen te laten accepteren. En naar die kant van de, de kinderen waar u mee bezig bent, want dat geeft ook een heel ander aspect ineens aan uw aanwezigheid. Afwezig, is dit... in uw ervaring dus met het hele voordijwerk... merkt u daar iets dat de moeilijkheden waar u mee te maken hebben iets te maken zou hebben met de mogelijkheden dat er vooral werkt? Of zegt u dat komt in mijn werk eigenlijk helemaal niet als probleem aan de orde? Ja, ik heb me eigenlijk nooit zo verdiept in deze vraag... zodat u mij daar wat mee overvalt. Maar ik geloof dat ik mag zeggen dat... De vrouwen waar wij dus mee te maken krijgen... en wie kinderen dus uh, door ons worden opgevoed... dat die er helemaal niet aan toe zijn om te werken. Omdat uh, toch dat werken van de vrouw... een stuk verantwoordelijkheid vraagt en een stuk organisatie... waar in het algemeen de moeders van onze kinderen niet aan toekomen. Maar mag ik nog één vraag aan, aan verbinden? Uh, er bestaat natuurlijk een beetje een... een, een... Ik zou zeggen, haast een goedkope voorstelling van mensen die zich weinig in de dingen verdiept hebben. Dat een vrouw die gaat werken verwaarloost haar kinderen. Omgekeerd is men natuurlijk geneigd dan om te zeggen. Als er dus, uh, laat ik maar zeggen, winkeldiefstallen voorkomen. Of kinderen op de straat slenteren. Uh, het hele verschijnsel van kinderen die dus geen eigen milieu hebben. Zie je wel dat die kinderen hebben ook geen behoorlijke moeder thuis hebben. Uh, hebt u nou het gevoel dat dat ook maar enigszins uh, aan de feiten raakt? Of zegt u dat is werkelijk een volkomen verkeerde voorstelling van zaken? Ja, ik zou dit helemaal buiten willen houden. Ik zou zeggen dat uh, de kinderen die verwaarloosd worden, uh, dat er ook zouden zijn, of de moeder nog niet, of wel. Werkt. Het heeft niets te maken nee. voor u. Nee, volgens mij heeft de, het niets te maken met de werkende. Werken werken. Dat is ook ja. niet te Keijzer. Uh, Mevrouw Zijstra, het doet me eigenlijk wel uh, plezier dat u dit laatste vertelt. Omdat dit toch wel klopt met uh, vele andere ervaringen, zowel in Holland als in het buitenland. Uh, mag ik eerst beginnen met uh, Holland. Uh, de psychologe dokter Fournier heeft een proefschrift geschreven over het zittenblijvende kind. En heeft uh, geen enkel verband kunnen vinden met het feit dat de moeder werkt. Dat zou werkelijk niet van invloed zijn op de leerprestaties. Nu zijn er andere onderzoekingen die soms wel in die richting wijzen. Maar dergelijke onderzoekingen die bijna altijd statistisch geschieden doen toch feitelijk niet veel anders dan onderlinge betrekkingen aangeven... correlaties, maar geen oorzaken. En uh, vaak wordt daarbij ook vergeten... Uh, dat de controlegroep volkomen gelijk samengesteld moet zijn... als uh, de groep waar het over gaat. Dit moet u even uitleggen, uh, de controlegroep. Kijk, men, kan, uh, men doet die onderzoeken... doordat men een groep van uh, kinderen neemt waarvan de moeder werkt... en uh, dat men, als men het goed doet, een soortgelijke groep van kinderen neemt waarvan de moeder niet werkt. Maar wanneer wij dan eens een statistiek lezen... waarin de controlegroep dus is het gemiddelde van de Nederlandse bevolking... waar dus alle mogelijke lagen van de bevolking in vertegenwoordigd zijn... dan heeft de conclusie van een dergelijke statistiek toch eigenlijk maar weinig waarde. Uh, ook wat de criminaliteit betreft trouwens... De misdadigheid. betreft, ja. zien we precies hetzelfde. Men vergelijkt dan ook vaak met het gemiddelde van de bevolking... maar men moet alweer vergelijken met een soortgelijke groep. Eh, er is een groepje waarin geen onderling verband... Eh, van geregelde eh, werkende moeders... er is dus een groepje waarin geen verband mag gemaakt worden... tussen geregeld werkende moeders... Ja. waarin dan geen delinquenten voorkomen... En waarin dan wel zouden voorkomen de delinquenten wanneer de moeders bijvoorbeeld ongeregeld werken. Ook dat is zeer belangrijk. Maar dan zegt men uh, dat ja, het onregelmatige werk zou dus bevorderen meer dan het regelmatige werk van de moeder uh, het optreden van misdadigheid. Maar we moeten ons afvragen, waarom werkt zo'n moeder onregelmatig? Werkt zo'n moeder onregelmatig, om het nu maar eens heel scherp te stellen... omdat de man van tijd tot tijd in de gevangenis zit? Dan zou alleen al door het feit dat deze man dus iemand is... die in aanraking komt met gevangenissen... een veel grotere oorzaak kunnen zijn voor de slechte prestaties van de kinderen... dan het feit dat die moeder ongeregeld werkt. We moeten ons ook afvragen, waarom werkt een vrouw ongeregeld? krijgt ze er misschien zo gauw weer genoeg van dat ze na drie weken zegt... Hé, nee, dan nou moet ik wat anders doen, dan blijf ik weer eens een tijdje thuis. En dan gaat ze weer in een heel ander vak werken. U begrijpt wel dat daar een bepaalde uh, karaktertrek in tot uiting komt... die op zichzelf van veel groter invloed kan zijn... op uh, het karakter en het gedrag van de kinderen... dan het feit of die vrouw wel of niet werkt. Ten slotte moeten we bij die werkende vrouwen toch ook nog één ding onderscheiden. Dat is of een vrouw werkt uit noodzaak of dat een vrouw werkt uit vrije wil. En we hebben dan ook gezien, en dat al eerder gehoord... dat juist die vrouwen die uit vrije wil werken... goede resultaten leveren... omdat de financiële noodzaken, blijkt datgene wat we meen ik in de vorige uitzending gezegd hebben... toch niet zo'n overwegende rol spreekt... wat dan tot uiting zou gekomen zijn in dat rapport voor de huishoudraad. Dat zijn allemaal facturen die van groot belang zijn. Nu hebben ze in Amerika over dit onderwerp... Heel veel geschreven. En ze hebben dat zeer uitvoerig ook beantwoord. Uh, de vraag is dus of het werk van de moeder... een terugslag heeft op de emotionele, de intellectuele... of de morele ontwikkeling van het kind. Dat is eigenlijk samengevat waar het om gaat. Zo kan men dat dus ook ten opzichte van de misdadigheid doen... of ten opzichte van de aanpassing aan bepaalde milieus. Uh, nu is het werk van de moeder uh, buitenshuis... Natuurlijk slechts één van de factoren. Ook daar komt dat weer uit, net wat ik zo even zei. Het is maar één factor in de beoordeling van de plaats die dit werk heeft uh, op uh, de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. En er zijn natuurlijk een heleboel andere factoren altijd ook aanwezig. En dat maakt het nou juist zo moeilijk. Was het maar die ene factor, dan zou dat heel eenvoudig zijn. En dat is het niet. Uh, de. De meeste misdadigheid, dat is een speciaal onderzoek geweest naar de misdadigheid, komt uit de laag waarin de moeder moet werken uit noodzaak. En niet waarin de moeder moet werken of werkt uit vrije wil. Maar het is alweer waarschijnlijk dat een groot deel van de kinderen van niet werkende moeders ook... Delinquent wordt wanneer ze onder precies dezelfde omstandigheden opgevoed zouden worden. Mm -hmm. U ziet daar alweer wat we zo even ook zeiden: men moet ontzettend voorzichtig zijn met het trekken van dergelijke conclusies, die dan wel heel aardig staan, maar die meestal toch niet uh, blijken helemaal juist te zijn. Er is dus echt geen duidelijk verband? Nee, er het is werken. echt geen duidelijk verband. En uh, dat kan, het is er misschien hier en daar wel, maar we kunnen het niet achterhalen, omdat de overige omstandigheden ook van invloed zijn. Een zieke vader alleen al... kan van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Wanneer nu terwille van die zieke vader... die moeder gaat werken... dan mogen we niet zeggen dat dus het de schuld van het werk van de moeder... maar dan is het schuld van de hele situatie. Mm -hmm. En zulke dingen kunnen natuurlijk in elke variatie voorkomen... en in elke vari variatie ook eigenlijk, zou ik zeggen, gesteld worden. En daar ligt de grote moeilijkheid... wanneer men hier gaat werken met statistieken. Dat neemt intussen niet weg dat die onderzoekingen, die, waarover ik zo even sprak... dat die toch wel voor ons onderwerp van veel belang zijn. En als u er niets tegen hebt, dan zouden we daar misschien... de volgende keer nog enkele woorden aan kunnen ja. wijden. opdat we een duidelijk beeld krijgen van hoe die zaak staat. Ik zou graag nu van de gelegenheid dat mevrouw Zijlstra hier is gebruik willen maken... om te vragen of zij dit wel ongeveer ook zo ziet. Ja, ik ken deze cijfers niet, maar ik ken wel andere Amerikaanse cijfers. En die duiden eigenlijk op dezezelfde... Conclusies. En ook uw Nederlandse ervaring is wel zo dat er geen duidelijk verband is... tussen het werken van de moeder en eventuele moeilijkheden van kinderen. Nee, ik geloof dat ook het werken van de vrouw nog uh, te weinig eigenlijk, uh, eruit springt. Hè? Waardoor je dergelijke dingen zou kunnen ja. uh, concluderen. Uh, concluderen. Ja, ja, ja, ja, ja. Cijfers zijn nog onvoldoende ja. om dit te kunnen zien. Nee, ik zou alleen als, uh, nog even gelegen dit is, de vraag willen stellen... of mevrouw Zeister de indruk heeft dat... Uh, de werkende vrouw op het ogenblik eh, een grotere plaats gaan innemen... in korte tijd, misschien nu al in de maatschappij. Dus dat je hoe langer hoe meer krijgt, van in de bedrijfswereld... dat de noodzaak is dat de vrouw wordt ingeschakeld. De vrouwen gaan er natuurlijk op af. De markt wordt beter. De mogelijkheid om wat bij te verdienen, goed bij te verdienen, wordt groter. En dan zou je dus kunnen krijgen dat het zich nu wel voor gaat doen... een ontwikkeling waar je nog niet direct zeggen moet... dat is een oorzaak van misdadigheid, maar toch wel van een gevaar maatschappelijk dat er dus in de opvoeding van de kinderen bepaald toch wel grote gevaren dreigen. Want dat is wat je natuurlijk van alle kanten hoort. Heb je daar ja. toch niet het gevoel van dat dat reëel is? Ja, dat lijkt me wel reëel, maar dan zou ik toch willen nagaan... In welk soort werk deze vrouwen worden ingeschakeld. Omdat bijvoorbeeld het werken in een fabriek van een vrouw... voor mijn gevoel gunstiger is dan bijvoorbeeld het kantoorenschool maken... Op momenten dat de kinderen thuis zijn, ik geloof dat we het hierbij moeten laten. We zullen op dit onderwerp dus de volgende keer nog even terugkomen. We hebben dus vandaag vooral stilgestaan bij de gevolgen die het werken van de moeder heeft op het leven van de kinderen. En ik denk dat we hier en daar wel tot enige voor onze luisteraars verrassende conclusies zijn gekomen. De verbanden zijn kennelijk niet zo duidelijk. Uh, we zitten nog altijd met het probleem. Ik kwam aan het slot ook even tot de uiting van. Het werken van de vrouw met hele vaste en lange uren en lange werkdagen. En ik stel voor dat we daar toch ook in de komende uitzendingen nog eens extra aandacht aan geven. Maar ik zou het voor vandaag hierbij willen laten. En u graag, van mevrouw Zijlstra, hartelijk danken voor uw medewerking. Ja, u hoorde zorg om de mens van 13 oktober. De datum van vandaag maar dan in 1961. Prachtige radio als u het mij vraagt. Uh, in dit uur zijn wij bezig met een radioreis langs fragmenten van 13 oktober door de jaren heen. En we komen nu terecht bij het staatsbezoek van koningin Juliana aan Iran. Op die dag dus in 1963. En ze bezocht niet alleen een stuwdamproject. Vandaag, op deze voorlaatste dag van het 12 dagen durende staatsbezoek. Was er weer een officiële agenda? Er stond een bezoek aan het beroemde Karaitan-project op het programma. Op de terugweg van de Kaspische Zee, waarheen koningin, prins en kroonprinsen jongstleden donderdag waren vertrokken, werd vanmiddag deze Karaitan bezocht. Alleen echter door de koningin en de prins in gezelschap van de tja. Prinses Beatrix was zaterdagochtend in gezelschap van keizerin Farah al naar de Persische hoofdstad teruggereisd. Het bezoek aan de Karajan, die u een kleine 100 kilometer ten noordoosten van Teheran moet zoeken, werd enigszins bekort, omdat Haar Majesteit de Koningin vandaag nog een gedwongen bezoek moet afleggen aan Tanda. Gisteren al riep de Koningin in Ramsja haar residentie aan de Kaspische Zee de hulp in van een Tanda. En vanmiddag moest deze behandeling worden voltooid. Van het bezoek aan de kliniek van het ziekenhuis in Ramsja maakte onze Koningin gebruik, om het moderne ziekenhuis in deze stad te bezoeken. Na de standheelkundige behandeling gaf haar majesteit namelijk de wens te kennen het ziekenhuis eens te mogen zien en voor het verplegend personeel en de patiënten volgden toen onvergetelijke ogenblikken. Dus ja, vergevelde de koningin en prins naar de Karajdam gelegen midden in het Elboersgebergte dat de theerand van de Kaspische Zee afslaat. Het is een enorme stuurdam met een capaciteit van 110.000 kilowatt waardoor een kunstmatig spier is ontstaan dat maar liefst 15 kilometer lang is en 900 meter breed. De 1961 voltooide Caridam voorziet de 2 miljoen inwoners van Teheran van drinkwater en elektriciteit. Ja, al dus Leo Pagano over het bezoek van het koninklijk paar aan Iran. Laverend tussen Tandarts en Stuurdam. In Italië was enkele dagen daarvoor bij de Vajontdam op 9 oktober... een enkele honderden meters hoge vloedgolf ontstaan... doordat er miljoenen kubieke meters rots in het opgestuwde reservoir stortte. En die vloedgolf verwoestte het dorpje Longarone. Kees Buurman verzorgde op 13 oktober 1963 het volgende verslag. Dit is de rivier de Piave. Hij loopte door het dal dat leidt van Cortina naar Venetië, Een mooie woest en een smal dal dat stellig vele toeristen kent. Vrede en stil lag het vandaag net als anders. Maar plotseling als je de bocht omkomt bij Longa Lone. Met aan de linkerkant het dal van de Vajond. Dan is het een woeste grijze vlakte. Ruïnes en duizenden soldaten in carrees, lusteloos gravend. Al vier dagen lang met slechts drie uur slapen per etmaal. Hongerig en zonder hoop dat ze ooit nog iemand zullen vinden. Er is niets meer over van de vijf dorpen... die eens in dit brede gedeelte van de Piave-vallei hebben gestaan. Longarone, een groot dorp met 1563 inwoners... heeft er nu nog 53. Van de 600 mensen in Piraco zijn er nog 22. En van de levendige kleine industrieplaats Fai... Nog maar twaalf. En behalve de levenden heeft het water ook de doden weggenomen. Hoewel er nog steeds gissingen zijn omtrent het totaal aantal doden... is 2500 toch wel het meest aannemelijke cijfer. 1480 mensen zijn geborgen en 11 overlevenden zijn gevonden. Wezenloos lopend in het bos en aangewezen door helikopters van het leger... die nog steeds dag en nacht rondcirkelen boven het gebied van de ramp. Twee mensen slechts zijn levend uit het puin gehaald. Twee broers die ze verstopt hadden in een kelder. Angst voor nieuwe instortingen van de berg Tok doet de mensen vluchten. Ook de soldaten die aan het werk zijn, zijn bang. En steeds werpen ze blikken over hun schouder of niet een nieuw drama zich zal gaan voltrekken. Wat er precies gebeurd is en wat er gaat gebeuren, dat weet nog niemand. Een technische commissie die het project moet bestuderen moet op 15 december rapport uitgebracht hebben. En de trieste balans loog er niet om. Door deze ramp vielen meer dan 2000 doden. Sindsdien werd het stuurmeer niet meer gebruikt. De laatste jaren zijn er rondleidingen over de Vajontdam. En vanuit 1963 reizen we verder naar 1972... en komen terecht bij het vredesplan van George Stanley McGovern... de democratische presidentskandidaat van de Verenigde Staten in dat jaar. Het begint met een jel en een liedje over een eerdere kandidaat uit 1940... die het ook niet gered heeft, Wendell Wilkie. We, Wilkie. we, Wilkie. we, Wilkie. we, Wilkie. we Wilkie. in the White House. He's the man the finest in the land. we want to be in the White house the president we want to be let in me now the set forth house. the specific steps that i would take as president to carry out that determination immediately after taking my oath as president if the war has not ended by then i would issue. A national security directive to the secretary of defense, to the joint chiefs of staff and to our commanders in the field. Aldus McGovern afgelopen dinsdag voor CBS-televisie in een reden van 25 minuten die uitsluitend ging over de oorlog in Vietnam. Onmiddellijk na zijn eventuele presidents zal zou hij de volgende zeven orders aan defensie, aan de gezamenlijke staven en aan de commandanten in het veld uitvaardigen. Immediately stop all bombing in all parts of Indochina. Immediately terminate any further shipments of military supplies that continue the war. Immediately begin the orderly withdrawal of all American forces from Vietnam, from Laos, and Cambodia, along with all salvageable American military equipment. And we will assign whatever transportation is required to complete that process, ...en om het within 90 dagen te time Een tijdperiode dat ik heb gehoord een confident ...is wel within onze capaciteit. Stop meteen alle bombardementen... ...aldus McGovern... ...in alle delen van Indochina. Stop onmiddellijk de verscheping... ...van alle voorzieningen die de oorlog doen voortduren. Begin met de ordelijke terugtrekking... ...van alle Amerikaanse troepen... ...van Vietnam, Laos en Cambodja... ...tegelijk met alle militaire uitrusting. En wij zullen ons ervoor inzetten dit transport hoe dan ook te voltooien en wel binnen 90 dagen. En dat is volgens militaire woordvoerders mogelijk. Ten tweede zullen we onze onderhandelaren in Parijs de volgende instructies geven. Maak de vertegenwoordigers van de andere kant duidelijk dat we stappen hebben ondernomen de vijandelijkheden te staken. En dat we nu verwachten dat zij ook hun eigen verplichtingen zullen nakomen zoals ze dat in 1971 in zeven punten hebben beloofd alle krijgsgevangenen vrij te laten... en verantwoording af te leggen voor alle vermisten. Dat proces zal naar onze verwachting binnen 90 dagen voltooid zijn... en al dus samenvallen met onze volledige terugtrekking uit de oorlog. Verder zullen we alle partijen duidelijk maken... dat de Verenigde Staten zich niet langer... in de binnenlandse politieke aangelegenheden van Vietnam zullen mengen... en dat we het Vietnamese volk zullen toestaan... om hun eigen regelingen te treffen. De Verenigde Staten zijn bereid samen te werken op dat elke regeling, ook een coalitieregering, internationale erkenning zal krijgen. Secondly, I would issue the following instructions to our negotiators in Paris. Notify the representatives of the other side that we have taken these steps to end the hostilities. And that we now expect that they will accept their obligation under their own seven-point proposal of 1971 to return all prisoners of war and to account for all missing in action. We will expect that process to be completed within 90 days to coincide with our complete withdrawal from the war. We would further notify all parties that the United States will no longer interfere in the internal politics of Vietnam. ...en dat we de Vietnamese mensen uitgewerken... ...en hun eigen zetseling. De Verenigde Staten is bereid to om te coöperen... ...om te zien dat ieder zetseling... ...een coalitie-geverdeling... ...international recognition krijgt. president to Hanoi... ...ten derde zal ik onze vice-president naar Hanoi sturen... ...om de regeling voor de terugkeer van onze gevangenen te bespoedigen en ook te weten te komen wat bekend is omtrent onze vermisten. Ten vierde, als dan alle gevangenen terug zijn... en we redelijke wijze op de hoogte zijn gebracht omtrent alle vermisten... zal ik onze defensie en gezamenlijke commandanten opdracht geven... om onze basis in Thailand te sluiten... en troepen en uitrusting mee naar huis te brengen. En ik zal ervoor zorgen dat elders een bestemming wordt gegeven aan elk schip dat nog in de wateren van Indochina ligt. Ten vijfde, wanneer dan de politieke oplossing door de Vietnamese zelf wordt uitgewerkt, moeten we samen met andere landen de puinhoop herstellen die door deze oorlog is ontstaan. Ten zesde zal ik het congres vragen om onmiddellijk een uitgebreid programma uit te gaan voeren ten behoeve van onze veteranen. Want het is volgens mij schandalig dat onze regering deze mannen wel kan vinden... om ze naar de oorlog te sturen... maar we lijken de andere kant op te kijken als ze terugkomen om een opleiding te krijgen. Ten slotte, als de oorlog over is als onze troepen en gevangenen thuis zijn... en als we gezorgd hebben voor de oud-strijders van Vietnam... dan moeten we aandacht gaan besteden aan de jonge mannen... die verkozen gevangen te zitten of in ballingschap te leven... omdat ze voor hun geweten in deze oorlog niet konden vechten. Naar het voorbeeld van vorige presidenten... zou ik deze jonge mannen de gelegenheid willen geven om thuis te komen. Persoonlijk zou ik, als ik in hun positie was... me aanmelden voor vrijwillige vervangende dienst om aan te tonen dat ik er geen bezwaar tegen had... de natie te dienen... maar wel tegen deelname aan een oorlog... die moreel verkeerd was. Commentaar nu ter plaatse van Philippe Scheltema. De reacties op dit vredesprogramma van zeven punten... waren hier tamelijk gunstig voor McGovern. Vooral de ontmanteling van de Amerikaanse vliegbasis in Thailand... kreeg veel aandacht. Ook al omdat het een geheel nieuw punt in zijn verkiezingsprogramma was. Ook werd het moeder gevonden dat hij het onderwerp aansneed van de jonge Amerikanen die om Vietnam de dienstplicht hebben ontdoken... en daarom vaak in ballingschap moesten gaan leven. Dat ligt veel Amerikanen zwaar op de maag, maar McGovern ging het niet uit de weg. Ik heb deze televisieuitzending van McGovern gezien samen met een aantal politieke verslaggevers, journalisten hier uit Washington... en die kregen bij het zien en horen van deze toespraak weer wat hoop in een eventuele overwinning van McGovern, alhoewel men er erg voorzichtig over is. Andere cijfers die spreken weer wat andere taal, Jan Donkers. Ja, wanneer we zeggen dat, het, dat de reacties op de toespraak van McGovern dus er nogal gunstig uitzien, dan wordt dat natuurlijk een beetje gekleurd door het feit dat we hier in Washington zitten, het, de enige staat, of eigenlijk een district is het, waar McGovern op het ogenblik volgens de opiniepeilingen voorstaat op niks, en hoewel in een aantal andere staten zijn achterstand tamelijk klein is, waaronder Wisconsin. Iets wat heel belangrijk is, maar wat uh, lang niet altijd zo wordt onderkend, is het feit dat in de Dagbladpers uh, Nixon een veel en veel grotere steun krijgt dan McGuffin. Nu is het altijd zo geweest dat de republikeinse kandidaten in de presidentsverkiezingen uh, altijd de steun van de dagbladpers hebben gehad. De dagbladen worden hier, uh, de eigenaars van de kranten zijn hier altijd republikeinen. De kranten, men zegt hier wel dat uh, de kranten worden geschreven door de democraten zijn democraat, maar de eigenaars van de kranten dus die de revolutionaire politiek maken, dat zijn Republikeinen. Het is de laatste 30 jaar op uh, bijna altijd zo geweest dat het merendeel van de kranten de Republikeinse kandidaten heeft gesteund. Een uitzondering was in 1964 de race tussen Johnson en Goldwater. Maar nog nooit is de steun voor de Republikeinse kandidaat zo groot geweest als nu. In 1968 was de verhouding uh, kranten die Humphrey steunden, tegenover kranten die uh, Nixon... Steunde 1 stad uit 5,5. Maar nu is het 1 stad tot 12. In totaal hebben nu 688 klanten hun steun voor Richard Nixon uitgesproken en 39 hun steun voor George McGuffin. Onder die laatste 39 bevinden zich weliswaar de belangrijke kranten als de New York Times en de Washington Post. Maar deze verhouding heeft toch tot gevolg dat men bijvoorbeeld in het zuiden van dit land, in de zuidelijke staten, letterlijk geen krant kan aantreffen waar uh, George McGovern wordt gesteund. Ja, klaar. Ja, dat was een fragment over de presidentsverkiezingen in 1962. George Stanley McGovern, hij legde het af tegen niks... en die later weer werd gedwongen om af te treden... wegens het Watergate-schandaal. We hebben nog één fragment, en dat is ook uit 1972. En daarin vertelt Anton Constance... waarom je lid van de VPRO zou moeten worden. Welke redenen zijn er zoal? Zou jij nog andere redenen kunnen noemen... waarom mensen eigenlijk lid zouden moeten worden van de VPRO? Nou, ik vind uh, de ervaring die ik dus heb door mijn uh, medewerking aan de VPRO... in de eerste plaats dat er een soort van merkwaardige eenheid ontstaat... van zeer uh, ongelijksoortige elementen... van mensen die elkaar toch vinden in de VPRO. En dat dus allerlei uh, persoonlijke opvattingen... dat ze uit kunnen komen en dan toch eigenlijk harmonieer uh, een gebrek aan dogmatiek... Gebrek aan gestroomlijnde opvattingen. Terwijl men toch kan zeggen dat er een soort van eenheid van gezindheid is. In de tweede plaats, meen ik dat de VPRO erg geëxperimenteerd heeft op een wijze die door talloze omroepen is nagevolgd. Denk maar bijvoorbeeld aan het betrekken van de luisteraars door telefoontjes bij de uitzendingen. In de derde plaats, geloof ik dat de stem van de minderheden dat die door de VPRO erg tot uiting wordt gebracht. De actiecomités en dergelijke. Zelfs niet waar de, de stem van wat wij dan, dan secten noemen. En dat gebeurt niet kritiekloos. Daar is uh, op alles is tegelijkertijd wel uh, mogelijk te antwoorden en uh, te reageren. Maar ik zou zeggen, uh, VPRO is het tegendeel van establishment en... Uh, uh, wanneer de zendtijd weer zou verminderen door een afneming van het aantal leden... dan zou dat een ontzaggelijke verarming zijn van het uh, omroembestand. En wat nu de buitenlandse politiek betreft, waar ik zelf dus het meest bij betrokken ben... Uh, het merkwaardige is ook de vrijheid die eigenlijk hieruit bestaat... dat het niet nodig is om gebonden te zijn aan enige regering... Uh, niet, niet gebonden aan richtlijnen uh, van de uh, Verenigde Staten... of NAVO, of Sovjet-Unie, of uh, wat dan ook. En de mogelijkheid om inderdaad van onderop... een soort van uh, controlerende oppositie te vormen... tegen datgene wat er in de wereld gebeurt. Ik zou dus zeggen, de VPRO vertegenwoordigt niet een programma... Niet politiek en niet sociaal en dergelijke. Maar vertegenwoordigt wel een reeks van zeer menselijke motieven... voor ons handelen en voor ons oordelen. En in die motieven, daar komt het dus voornamelijk aan op een keuze die wij doen. Een keuze voor de vrijheid, boven de onderdrukking. En voor het gemeenschappelijk belang, tegenover privébelangen en dergelijke. En daarom geloof ik dat de positie van de VPRO uniek is in het omroepbestal. En dat het daarom eenvoudig een verlies voor onze cultuur zou zijn... wanneer die VPRO zou verdwijnen. Schakel ik schakel mezelf er helemaal bij uit, want ik ben zeer wel misbaar. Maar de VPRO is onmisbaar. De schrijver Anton Constans in 1972, die zichzelf misbaar noemt... maar de VPRO zeker niet. In 1992 bereikte de VPRO de A-status. Het jubilerende programma OVT zetten we daarom later deze nacht... nog even in het zonnetje. Dit is Woord op Radio 1. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... dan uh, kunt u dat doen via woord.vpro.nl. Of stuur een kaartje naar de VPRO... Ter attentie van woord, postbus 11, 1200 JC in Hilversum. We ronden dit eerste uurtje af. En we reisden langs radiofragmenten van 13 oktober door de jaren heen. We gaan nu luisteren naar een kort journaal. En daarna gaan we terug naar uw jeugd met kinderprogramma's van Welheer. Graag tot zometeen.